Nou, daar zitten we dan nou gewoon weer, Els. Ja, het is ongelooflijk. Maar we moeten even wat dingetjes uittesten. Dus uh, ik heb ook even een hele oude microfoon opgezocht, kijken of die beter werkt dan die andere. En uh, we zullen het allemaal gewoon wel vanzelf zien of we het allemaal een beetje werken wil. Dus voor de derde keer deze week. De derde keer, hè? Ja, voor de derde keer deze week al de Affashow, oftewel de vinylshow. En we zijn vandaag ook weer even in de bananendozenwezen bezig raaien waar al die singles liggen die we van de week hebben binnengekregen. En uh, we hebben weer een aardige keuze gemaakt, dacht ik zo. Uh, er zit veel damesmuziek in vanavond, zie je opeens. Dus uh, wat dat betreft kunnen we onze lol ophalen natuurlijk. Maar goed, dames kunnen ook mooi zingen. Dus waarom zou dat niet kunnen? Dus we gaan maar snel van start in deze show en de eerste is een mooi plaatje van José. Hier is José, zal je zeggen? Nou, die zat vroeger uh, bij uh, dat bandje van uh, Chef van Koepel. Hey, ik ben die naam nou helemaal kwijt. Dat doet er verder ook niet toe. It, it, follow, I follow, I... Uh, helemaal fout natuurlijk. oké, we gaan het even opnieuw proberen. Want ze begint gelijk te zingen. Hier is José en I will follow him. Maar het is maar een testprogramma. De microfoon-testprogramma. Voor de zoveelste keer. Goedenavond, dit is de Brio Show. I ocean too deep. A mountain so high. Must follow him. Uh, José zat in het damesgroepje Luf. Ja, natuurlijk wereldberoemd ombaland geworden. Hè? En uh, dat is toch wel weer eens leuk om terug te horen. Ze, ze staat trouwens zeer appetijtelijk op het single hoesje met een heel kort rokje. Ja, inmiddels is het natuurlijk ook al een oud wijf geworden. mag ik eigenlijk natuurlijk helemaal niet zeggen. Uh, wat hebben we nagedaan? Nou, ik heb vanmiddag gesnipperd. Maar dat heb ik geweten, want ik kreeg een zending binnen met uh, een duizendje of drie van die uh, plastic hoesjes die je om de singeltjes kan doen. Dus we zitten nu volop de hoesjes, uh, de singeltjes in die plastic hoesjes te doen. En dat is me toch wel een hele partijwerk, hoor. Het is ongelooflijk. Meer muziek. Hier is Ray Sielman en Breakaway. De Tracy Ullman en break, break, break away. Nou, er is hier ook weer wat gebroken. Nou, niet echt gebroken, maar wel kapot gegaan in ieder geval. De microfoon die we de laatste tijd hebben gebruikt, die lag hier even op de vloer, omdat ik een nieuw heb aangesloten en dikke baan komt binnen. En nu is de microfoon weg en ik hoor een hele hoop gekraak op de achtergrond. Dus ik denk dat die gesloopt is. Even wat mannenmuziek, echte mannenmuziek, nou ja, echte mannenmuziek, dat is weer een ander verhaal. Hier is ABC en de Look Up Goedenavond, je luistert naar de Veniel Show. Dus de avontuur met ferry. De was het natuurlijk mee na. In het tijdperk van de Noje Duitse Welle. En het was allemaal muur, muur getroomd. We hebben het allemaal maar gedroomd. Dikkebaan is ook weer terug in de studio. Hij heeft de microfoon meegebracht. En het is nu een stuk oud ijzer. Even naar Volgend toe. Hier is BZN en Just an Illusion. Ik dacht eind jaren 70 of begin jaren 80. BZN met Justin en, Louis en nog met Annie Schilder in de gelederen. Ja, dat is dus inderdaad alweer lang geleden. Inmiddels bestaat zelfs de groep al niet meer. Ja, dat kan natuurlijk gebeuren. Na nou, zoveel succesjaren houdt het natuurlijk een keertje op. Goedenavond, je luistert naar de... Vnieuwshow, oftewel de Ava-show. Nou, echt Ava-show is het niet, hè? We hebben geen dingetjes of datjes. Nee, we doen het hier even gewoon uit de losse pols. We pakken even wat vernieuwplaatjes en we gaan ze gewoon even voor je draaien. Ik zit er doorheen, maakt niet uit. Dit is de kerstgedachte. Do they know it's Christmas. 30 jaar geleden door Bob Geldof georganiseerd de Band 8 en Do They Know It's Christmas. En Band 8 die bestond onder andere uit Annie Lennox, Banana Rama, Culture Club, Duran Duran, Frankie Goes to Hollywood, Heaven 17, Philip Collins, Paul Young, Paul McCartney, The Boomtown Rats, ja die hadden natuurlijk ook nog, uh, Quo, Out, ik weet niet wat er staat, Spendo Ballet, Style Council, Sting, Ultravox en... Bam, the young, man, the young ones En nog veel en veel meer Goedenavond, de Vinyl Show En we gaan weer even terug naar Nederland Omdat ik nooit een broertje had Maar zussen om me heen Die alles voor me deden Was ik toch vaak alleen het alle, dat kon ik niet Dus echte vriendjes had ik niet Ze wonden Knikkels. Meisjes waren leuker, ze vochten nooit met mij. Ze konden uren kletsen en daar zat ik stiekem bij. Terwijl de jongens uit mijn uit uitblonken in kattekwaden, kreeg ik mijn eerste kusje. Macho, motjo, stoere mannen, macho, Macho, macho, macho. De Doe maar, ergens uit 84 als ik het uit mijn hoofd zeg en macho, macho, macho, macho, macho. Ook een bescheiddeertje begin jaren 80 van de Kaya Google. Ja, hoe verzonnen ze het hè, toen ook al. Met het nummertje heet Doe Shai. we zijn een beetje verlegen vandaag. Ah ja, Google en YouTube. Zij, zij, zij. Zeg, we houden er alweer mee op. Ja, we houden er nu alweer op na een half uurtje. Want ik ben gewoon eigenlijk een beetje aan het testen of de microfoon een beetje goed is. En hey, noem maar op en al die andere dingetjes. En we konden het mooi combineren door wat vernieuwplaatjes te draaien. Uh, de laatste is ook weer een ex. Harry de Hartog, zijn hittip. Maar dan ergens uit 1982. Fles in the pan and waiting for the train. Van mijn kant zou ik zeggen heel erg bedankt weer voor het luisteren naar de Vernielshow. En waarschijnlijk op een zaterdag, nu. En nu echt hoor, en nu echt. Morgen doen we het echt niet. Nee, hier is Waiting for the Train. Bedankt voor het luisteren en graag de andere keren. Dag. you do. Shows in Nederland. Er is er maar eentje waarmee echt rekening gehouden wordt. Dat is Afwas afwasshow.